1 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Hij heeft plechtig beloofd onze Olympiërs volgende maand veilig... en wel door de Olympische Spelen in Sochi te loodsen. Chef de Michon, Maurits Hendricks, is zo te gast. En de Dakar-rally staat te boeken als een van de ruigste evenementen ter wereld. Ook voor Tim Coronel en Rintje Ritsma was het afzien. En u hoort zo waarom. Nu het NOS-journaal met Doral Megens. 300 huizenbezitters in het Groningse aardbevingsgebied dagen de nam voor de rechter. Ze willen dat de gasproducent aansprakelijkheid herkent voor de waardevermindering van hun woningen en eisen een schadevergoeding. De huizen- en bedrijfspanden in het aardbevingsgebied zijn sterk in waarde gedaald. De eigenaren willen dat die waardevermindering onmiddellijk wordt uitgekeerd en niet pas als het pand wordt verkocht, zoals minister Kamp wil.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 in de silo. Het waren twee onderhoudsmedewerkers... bezig met onderhoud van die silo. Een woordvoerder zegt... is misschien een chemische reactie geweest? Dat weten we nog niet, maar in ieder geval... Uh, één grote knal. Uh, voor de verder is het geen brand... en geen giftige stoffen vrijgekomen. Maar wel twee doden te betreuren. dus. Het kijkcijfer van het SBS6-programma Utopia... is voor het eerst onder de 1 miljoen gezakt. Gisteren trok het programma van producent John de Mol... 796.000 kijkers. Utopia begon deze maand... met anderhalf miljoen kijkers...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 Jan Maarten Slachter van de Vereniging voor Effectenbezitters over de conclusies. Nou, het is een heel scherp rapport. Conclusies liegen er niet om. Uh, in feite is er sprake geweest van falend toezicht van de Nederlandse Bank. Uh, en de te lakse houding van het ministerie van Financiën... zeker nadat er staatssteun was, was verschaft in 2008. Uh, dat, zijn, uh, nou, dat zijn heldere conclusies. Vorig jaar is een record aantal faillissementen uitgesproken, zo meldt het CBS. Het waren er ruim 12.000, dat is 10% meer dan een jaar eerder.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 Vanavond gaat het in het zuidwesten regenen, morgen is het zo goed als droog... en schijnt soms de zon in het weekend regen en dan is er in het noorden en oosten kans op wat sneeuw. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Met files bij Rotterdam en bij Utrecht. Bij Rotterdam op de A20, na een ongeluk van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum 2 kilometer, de rechte reishop is dicht. Er lag olie op de weg op de A27 Utrecht richting Breda. Bij zijn nog 2 kilometer, alle rijstroken zijn weer open.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 Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Radio 1. Dit is het tweede uur van de nieuwsbrief. Ja, Marit Hendricks, je bent waarschijnlijk een van de drukste mensen... Uh, die er uh, zijn op dit moment. Met al die voorbereidingen van Sochi. Dus dat wordt heel even een uurtje uitrusten hier. Ja, ik wou het zeggen. Dat kan ook nog gewoon. Hoor. Ja, hè? dat kan er nog wel dus, bij. Nou ja, je moet het ook allemaal niet, uh, niet erger en niet serieuzer maken dan het is. Ook aan tafel Tim Coronel, autocureur. Um, en Tim, ja, naast jou, hoe zullen we hem aankondigen? Schaatser, <lacht> avonturier, navigator, autocureur? Zeg jij het maar? Uh, avonturier en een beetje gek. <lacht> avonturier en een beetje gek. Rintje Ritsma, goed dat je er bent. Jullie uh, namen alle twee deel aan de Dakar Rally in Argentinië. We hebben het er zo meteen uitgebreid over. We gaan het tennis volgen. Zometeen. Ook. De Nieuws-PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Met jouw Roels namelijk. Die zit te kijken naar die partij in Melbourne. De eerste halve finale bij de mannen tussen Bezig en Wawrinka. Ja, het is spannend. Het is tiebreak vierde set. 2-1 in sets voor Wawrinka. En 5-2 uh, in de tiebreak voor Wawrinka. Hij serveert goed, heeft inmiddels 18 aces geslaag, geslagen en Berdig 21. Maar Berdig mag nu twee keer gaan serveren om eh, ja, te hopen die tiebreak eruit te slepen. En dan krijg je dus een vijfde set. Morgen die andere grote halve finale tussen Federer en Nadal. De eerste service van Berdig gaat in het net. En dan gaat hij aanleggen voor zijn tweede. Als hij dit punt wint, dan zit hij weer enigszins in die tiebreak. Als hij het punt verliest zijn er vier matchpoints voor Wawrinka. Bert met zijn voorhand. Schitterend inside-out geslagen. En hij werkt dus uh, het punt. Uh, hij haalt het punt binnen. En dus is het 5-3 in de tiebreak. En is het dus nog niet gedaan in deze halve finale. Komen we zo bij je terug. Maurits Hendricks aan tafel. Chef de Michon van Sochi. Komende zondag vertrekt u. Is de cover al gepakt? Nee, dat, uh, daar heb ik morgen en overmorgen voor. Heeft u daar twee dagen voor nodig? Nou ja, je gooit. het zijn twee grote koffers. Ik moet voor de sneeuw en voor het ijs pakken. Dus voor warm en koud. En ook een beetje gala natuurlijk. Uh, nee, dat niet. Ik hoef alleen maar sportspullen mee te nemen. Dus het is zeer overzichtelijk. Goed, morgen gaat dat dus beginnen. Er zijn brieven gestuurd, dat weet u, naar vier Olympische comité's. Hongarije, Italië, Duitsland, Slovenië. Daar hebben we het even over. Waarin gedreigd wordt met aanslagen. Wij vroegen ons af, heeft de noc NSF van een brief gehad? Uh, nee. Um, en, uh, het belangrijkste is dat we of die brieven er nu wel of niet zijn... dat we nauw aangesloten zijn met, uh, met de veiligheidsdiensten... en uiteraard met het organisatiecomité. Dat is bij elke speler zo. Er zijn regelmatige briefings. Dus we worden op de hoogte gehouden van alles uh, wat, uh, wat belangrijk is. Nou wordt er in Sochi druk gezocht naar een terroriste. De jacht op Rusana Ibrahimova is in volle gang. Ze is een zogeheten zwarte weduwe. De politie vermoedt dat ze zo'n tien dagen geleden is aangekomen in Sochi... ...voordat de veiligheidszones voor de Olympische Winterspelen waren ingesteld. Ze zijn wel degelijk ergens toe in staat. Uh, de vraag, grote vraag is natuurlijk in hoeverre zijn de Russische Veiligheidsdiensten in staat... ...om zulke aanslagen te voorkomen. President Poetin zet straks tienduizenden agenten militairen en beveiligers in... ...en zegt dat de veiligste spelen ooit zullen worden. Ja, er wordt gezocht naar terroristen. En dan hebben we natuurlijk die aanslagen in, in Volgograd. Die liggen nog vers in het geheugen. Ik zou daar toch een beetje onrustig van worden, denk ik. U ook? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat ik dat in ieder geval niet word. Ja. Uh, dus dat, dat, mag, dat mag jij zijn. En dan, het is natuurlijk wel ook begrijpelijk dat, uh, dat mensen daar, daar echt mee bezig zijn. Uh, uh, ik denk dat het, het belangrijkste is dat we alles doen wat we kunnen doen. Nou, dat gebeurt sowieso tijdens de Spelen. Hè. Helaas zijn de Spelen eigenlijk sinds 1972 al uh, evenement wat heel, heel strak beveiligd uh, wordt. En dat is niet voor niks dat men zegt dat dat, dat vaak uh, gezien wordt... als de veiligste plek uh, ter wereld. Op dat moment er is zoveel beveiliging dat dat op zo'n plek ook wel zal lukken. Ja, ja maar, maar toch, hè, al die, die berichten die dan komen en ook die brieven... Um... U leest dat in de krant of nou, u hoort dat waarschijnlijk wel iets eerder neem ik aan... Wat, wat gaat er dan doorheen? Wat denkt u dan? Nou, allereerst uh, doen we alles wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat uh, de hele Nederlandse equipe en alle mensen die daar werken, dat die veilig zijn. Mm. Is dat een vraag die u zichzelf stelt? Of is dat een antwoord? op. Nee, vraag? dat is iets wat, wat gewoon standaard bij de voorbereiding van de Spelen hoort. Daar, daar zijn uh, tweewekelijkse veiligheidsoverleggen zijn daar. Die vinden in Moskou plaats. Dat begint zo'n vier jaar voor de Spelen. Daar zijn alle veiligheidsdiensten van de hele wereld bij aangesloten. Dus ook de Nederlandse veiligheidsdiensten. En uh, wij werken als Olympisch Comité altijd heel nauw samen met uh, de ambassade ter plekke. Ook die hebben natuurlijk hun eigen beveiligingsmensen. En dan zorgen we dat we die dingen voorbereiden uh, die we moeten voorbereiden. En dat is eigenlijk voor alle Spelen is hetzelfde. Want die dreiging die, die is er uh, eigenlijk bij alle Spelen. Ja, maar goed, nu natuurlijk net die aanslagen gehad. Ja. Heeft u overwogen, misschien moeten wij wat extra beveiligingsmensen, beveiligingsmensen zelf meenemen? Nou, laat ik dit zeggen. Ik bedoel, het is uiteraard zo dat uh, er echt alles gebeurt om te zorgen dat die sporters en de hele equipe veilig is. En het is ook zo dat um, de beste veiligheid is uh, die waar je, waar je niet over praat en, en die niet zichtbaar is. En dat, dat moeten we ook vooral zo houden. Uh, wat, wat nu niet zinvol is, dat, dat helpt niet bij dat soort operaties. Dus is daar in detail over gaan praten. Uh, ik kan er in ieder geval zeggen dat we daar echt heel goed aangesloten zijn. En dat we naar mijn idee uh, samen met de Russen alles hebben gedaan om de veiligheid van iedereen daar te garanderen. Maar in ieder geval die topsporters die meegaan die zullen zelf toch ook wel die, die verhalen te horen krijgen, die zullen die verhalen lezen. Ja. En die laten zich misschien wel het hoofd op hol brengen. Want ik las dat Bob de Jong er toch een beetje zenuwachtig van wordt. Nou, dat kan ik me voorstellen. Als je kijkt hoeveel aandacht uh, het krijgt in de media, dan, dan ontkom je daar niet aan. En dat geldt ook voor de sporters. Terwijl voor hun is het natuurlijk uh, een zaak om juist hun hoofd te houden bij die sportprestatie. Daar hebben ze jarenlang voor getraind. En het is aan ons om, om, om hen uh, ervan te overtuigen dat we die veilige omgeving voor hun daar kunnen garanderen. Dan is er nog de ophef, uh, hebben we het toch nog even over, over de anti-homo-wetgeving in Rusland. Ik zie u al een beetje wrang lachen. Het is niet uit de kranten weg te slaan. Deze zomer was u daar heel duidelijk over in de Volkskrant. Uh, toen zei u: We onderhandelen niet over de rechten van de mens. als de Russische overheid vasthoudt aan de uitvoering van die wet tijdens de Spelen. Dan mag het duidelijk zijn, dan hebben we een groot probleem. Die, die wet is natuurlijk nog steeds van kracht. Welk groot probleem voorziet u? Nou ja, goed. Tegelijkertijd is het ook zo dat we een 180 graden draai hebben gezien uh, van de Russische regering. Inclusief uh, Poetin, die uh, publiekelijk zelfs vorige week nog heeft aangegeven. dat uh, de vrijheid uh, voor iedereen. en dus ook uh, van, van homo's gegarandeerd is. Uh, hij heeft dat getracht te, te nuanceren wat die wet is... maar uh, onder druk van het IOC en onder druk van de sportwereld... is er natuurlijk in Rusland wel degelijk wat gebeurd. Zoals? Onder andere die 180 graden draai van de overheid... waarbij zij ze publiekelijk hebben moeten aangeven... dat die vrijheid, ook geldt voor iedereen... en ook expliciet hebben gezegd dat dat ook voor homo's en lesbos is. Ja, dus u verwacht echt tijdens de spelen niks? Nou, dat, dat, daar heb ik geen controle over. Uh, ik hoop dat, uh, dat de focus daar blijft en, en dat we met z'n allen een Olympisch feest gaan vieren... waar de nadruk ligt op daar waar die moet liggen bij fantastische sportprestaties. Maar het is natuurlijk zo dat uh, uiteindelijk is de controle die wij hebben... Uh, ja, die houdt ook ergens op. Ritje Ritsma, jij gaat naar Sochi. En je hebt natuurlijk vaker van dit soort je meegemaakt. Kun je je daar als topsporter voor afsluiten voor dit soort discussies? Ja. Um, nou, zo, al, zo erg als de discussie nu is, heb ik, uh, heb ik de Spelen niet meegemaakt. Uh, maar ik zou me daar wel volledig voor afsluiten, ja. ja kan je en, dat? Nou ja, ik heb veel Spelen meegemaakt ondertussen. En ik weet dat, uh, dat de beveiliging heel streng is. En ik denk inderdaad dat er uh, op dat moment dat je de Spelen bijwoont... dat er geen veiligere plek is dan de Olympische accommodaties. Maar je leest die berichten van tevoren, dan maak je je toch geen zorgen? Uh, nee, maar goed, die berichten zijn er altijd wel. En uh, ja, dan vertrouw je op dat moment volledig uh, op, de, op de veiligheid die er is. Meneer Hendricks, u zit minimaal in op één medaille meer dan in Vancouver, hè? heeft u gezegd. Op wie, op wie rekent u? <laughs> uh, wat ik in ieder geval niet ga doen, is met naam en toenaam zeggen waar de medailles vandaan moeten komen. Dat heeft er gewoon mee te maken dat uh, we hebben het doel hebben voor de hele ploeg. We willen ook als land uh, echt bij de beste team horen Hij wordt er een keer wat vrolijker, hè? Uh, ja. met dit, ja, ja, als het ja, over sport ja, gaat, ja, ja. dan. Uh, ik heb de laatste maanden zoveel over alle andere dingen moeten praten. Ja. En het moet naar mijn idee uh, toch echt over de sport gaan. Dat, dat zijn we, vind ik, ook wel een beetje aan de sporters uh, verplicht. Uh, om, om hun die steun ook te geven. Um, nee, we zetten in op, uh, op beter dan Vancouver. Ja, en, uh, we, we gaan er met... Noemen. Nee, we gaan er, wat mooi is natuurlijk dat we er met heel veel kanshebbers heen gaan. Voornamelijk in het schaatsen. Daar komt natuurlijk die Nederlandse winterprestatie vandaan. Maar ook in de sneeuw. Hoeveel gaan er uiteindelijk nu? Want het is nog allemaal niet zeker. Ja, vandaag is er weer uh, een, sporter, een sportster bijgekomen. Uh, we hebben een quotaplaats gekregen zojuist vanmorgen voor Michelle Dekker. Uh, en die hebben we uiteraard uh, geaccepteerd, want zij had al aan de, de NOC-NSF normen uh, voldaan. Dat betekent dat we met uh, 41 sporters gaan en uh, met 42 starts. Omdat uh, natuurlijk Jeroen de, Temors, die komt uit bij het lange baanschaatsen en bij uh, Short Track. Is te verwachten dat er nog iemand bij komt in de tussentijd? Uh, nee, volgens mij niet. Want we hebben nu de, de definitieve bevestiging van de quota plaatsen. Dus uh, daarmee is het gedaan. Even, u zegt, het gaat om de sport, Het gaat om de sporters. Um, daar is wel wat over te zeggen over het geld. Even tot slot. De inkomsten uit sponsorgelden lopen namelijk terug... En er zit een wet aan te komen op de kansspelbelasting waardoor belangrijke sponsors als Lotto vrezen voor een inkomstdaling en daar komt ook een deel van uw budget vandaan. Ja. Vindt u moet Nederland de ambities bijstellen als het over topsport gaat? Nou, het heeft in ieder geval wel met elkaar te maken. Wij zijn, wij zijn sowieso al, als je kijkt naar uh, de, de beste tien, vijftien landen ter wereld... zijn wij het, het land wat het met het kleinste budget doet. Dat is verder helemaal niet erg. Dat past ook bij de omvang van Nederland. Wij zijn natuurlijk kleiner dan de meeste andere grote sportlanden. Maar uh, uh, dat doen we heel efficiënt. Daar zit wel een grens aan. Dus op het moment dat we nu uh, de, de belangrijkste inkomsten voor de Nederlandse sport... en daar komt een groot gedeelte uit uh, de kansspeelwetgeving van de, van de lotto... als die... Uh, um, komt te vervallen doordat uh, de hele uh, omgeving vrijgegeven wordt. Uh, dat is een soort Europese verplichting. Want dan kan dan ik, kan ik op, op andere dingen gaan gokken, daar komt het op neer. Er... Nou ja, elke, elke aanbieder, uh, ook uit het buitenland... krijgt dan toegang ja. tot die markt. En wat we natuurlijk in Nederland gedaan hebben na de oorlog... is dat we een, een geweldig goede doelenplatform hebben opgebouwd... waarbij uit de, de kansspelen heel veel... Uh, ondersteuning gaat naar veel goede doelen. Daar is sport er één van. Op het moment dat dat uh, opengegooid wordt... dan is de vraag of dat zo blijft. En dan kom je ongetwijfeld uiteindelijk bij een punt... waarvan we moeten zeggen... is die ambitie dan nog waar te maken? En, en wat betekent dat? Wat zou dat kunnen betekenen dan? Nou, ik hoop dat we daar niet komen. Ik heb ook vol vertrouwen erin. Dat heeft het kabinet ook tot nu toe laten zien... dat zij de sport ook daadwerkelijk een warm hart toedragen. Dus ik hoop dat in uh, het besluit wat het kabinet moet nemen... en daar heb ik vertrouwen in... dat ze daar uh, dan wel een garantie voor de sport geven... dan wel een andere mogelijkheid inbouwen... zodat de sport op deze manier uh, minimaal kan blijven voortbestaan... en wat mij betreft uh, verder groeit. Vertrouwen heeft u ja. genoteerd. We gaan over andere sport praten, namelijk ja, tennis. Dat komt niet aan de sporttafel. orde in Sochi. Ja, dat is, ja. Waar, dat is ook de ja. bedoeling. Rintje Ritsma zit ook aan tafel. Ja. Uh, Tim die heeft ook iets met sport geloven. Ja. Maar je hebt gekeken naar die partij tussen ja. Thomas Berdig en Stanislav Wawrinka, het was beren spannend. Wawrinka wint. Ja? Ja, ja, ja in de tiebreak. Dus uh, vier sets gewonnen van Thomas Berdig. Uh, tien minuten geleden, denk ik, maakte hij het matchpoint. Uitzinnige vreugde bij de Zwitser en bij zijn coach... Magnus Norman de Zweed, die echt aan hem gewerkt heeft. Die hem zo goed heeft gemaakt dat hij nu in de finale staat... van de Australian Open. Dus we hebben al één Zwitser in de eindstrijd. En die gaat spelen tussen. Tegen ja, dat is natuurlijk de tweede. morgen de grote klassieke. We hebben gisteren Ajax Feyenoord gehad. In het tennis is er maar één klassieke. Dat is natuurlijk Roger Federer tegen na Rafael Nadal. De 33ste ontmoeting wordt dat... Uh, Nadal leidt uh, onderling, uh, 22-10. En uh, ja, dat is natuurlijk, daar gaan we natuurlijk allemaal voor zitten. Morgen half tien live te zien bij de NOS. Uh, mooie wedstrijd wordt dat, wordt dat, maar we hebben dus al één Zwitser. Uh, Wawrinka dus in de finale. En dat vind ik toch wel opmerkelijk. 28 jaar uh, hard gewerkt om daar te komen... Uh, ja, uh, één Zwitser er dus al. Maar ik, ik kijk uit naar die wedstrijd morgen. Jij ook? Ik ook. Uh, met alle plezier ga ik naar kijken. Half tien. Maar ik moet werken natuurlijk. Ik moet een beetje voorbereiden voor ja. de uitzending. Maar dat laat ik maar, dan Precies. En dan mij krijgen mij we dus misschien uh, Federer <laughs> tegen, tegen Wawrinka. Die twee kennen elkaar natuurlijk van het, van het Zwitserse Davis Cup team. De coach, uh, Severin Luthi, zit altijd bij Federer. Maar zit ook bij Wawrinka. Dus waar die moet gaan zitten in welke players weten we nog niet. We <laughs> hebben natuurlijk wel Federer met Edberg. Uh, die zal ongetwijfeld nu uh, aan het nadenken zijn... met Federer hoe te winnen van Nadal. Want dat wordt de eerste grote opgave natuurlijk morgen. Ik dacht toch echt dat jij in Melbourne zat, Jan? Want ik kom nog je steeds aan en hoor ik je ballen op en neer ja, gaan. Kleine, kleine oogjes voor het niet slapen. <lacht> maar je zit gewoon hier. Ik zit gewoon hier. Hartstikke Bovenin fijn. Bovenin een hoekje met het geluid van Melbourne erbij. Ja, Helemaal dat goed. kan natuurlijk met radio. Hè? Fantastisch. Lily Allen van het album It's not me, it's you, not fair.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 Just giving head. Down. Het nummer dat gaat over een man die Ellen wel aantrekkelijk vindt... maar die haar niet seksueel kan opwinden. Dat wist je natuurlijk al lang dat het nummer erover ging, hè? Ja, zeker. <laughs> Welke man had je dan... Laat maar. Nee, sorry, ik ben veel te bang. <laughs> oh, oh, Den Haag. Op 24 januari 2013 presenteerde de commissie van Dijk een vernietigend rapport over GroenLinks. De partij was op sterven na dood na het megaverlies bij de Tweede Kamerverkiezingen en het aftreden van Jolande Sap. Nu een jaar later maken we in de politieke rubriek de balans op. Hoe gaat het nu bij de Groene Partij en wat is er in het afgelopen jaar met de aanbevelingen uit dat rapport gebeurd? Hugo van Halder aan tafel, voorzitter van Dwars en van GroenLinks. Um, jij was tijdens die rampzalige Tweede Kamer verkiezingsperiode... de zomer van 2012. Toen was jij flyers aan het uitdelen. Dat moet geen pretje zijn geweest. Nee, nee dat was een uh, andere tijd dan nu, merk ik wel. Het was uh, niet altijd makkelijk om toen voor GroenLinks de straat op te gaan... Want Elke ochtend was het toch even in de gaten houden. Wat is er, wat is er nog meer gebeurd weer binnen de, binnen de partij en hoe ga ik dit uitleggen? Want ja. de vragen gingen vooral over hoe houden jullie alles bij elkaar daar. Ja. En je kon het niet echt hebben over de inhoud. En dat, um, dat is nu veranderd. Nu... Maar mensen gingen echt in discussie met je of ja, vielen ze echt aan, verbaal dan. Nou ja, aanvallen viel wel mee. Maar mensen hadden weinig vertrouwen erin. Mensen wilden weten hoe zit dat nu? Wat, waar kunnen we nog op rekenen. En uh, um, ja, daardoor kon je, je inhoudelijke verhaal niet echt kwijt. Nee, ik kan me voorstellen dat je dan denkt, nou weet je wat, ik kap ermee, Bekijk het maar. Ja, zou je kunnen denken. Ik, ik, uh, ik ging zelf, ik wilde juist actief worden. Ik dacht, uh, nou, laat ik dan even kijken hoe ik het zelf kan verbeteren. En hoe ik kan zorgen dat het weer uh, op de rit komt. Maar ik kan me ook voorstellen dat veel mensen hebben gedacht, nou, nu even niet. Ik neem even afstand. En ik hoop dat dat nu weer. Uh, Omkeerd. Rolf Jan Duiners, politieke man van het Algemeen Dagblad en het Parool. GroenLinks, dat was voor de parlementaire pers natuurlijk smullen in die tijd. Hè? Uh, nou, smullen... Uh, ja. Je probeert een zekere professionele distantie te bewaren... maar het was niet saai in ieder geval, nee. En... Het, uh, eigenlijk was dat ja, die hele periode... Uh, van, van dat Halsema wegging tot eigenlijk het rapport... wat dus een jaar geleden is uitgekomen. En dat was het sluitstuk van, van die periode. Het was eigenlijk alsof je een soort naar een kettingbotsing in slow motion zat te kijken... En Nel van Dijk, de commissievoorzitter, was dan ook keihard. Hè? Ze schreef het geheel, liet een zeer onprofessionele indruk achter. En toen kwamen er die aanbevelingen. Een belangrijk punt was dat er toen meer ruimte moest komen... voor inspraak en debat voor de leden. Is dat toen ook een kentering? Heeft dat teweeg gebracht? Dat is moeilijk om te zeggen. Eigenlijk was dat rapport. Dat was inderdaad. Het was vrij hard. Maar het had ook. Het, het had ook een soort van therapeutische. Uh, betekenis voor die partij. Ik denk dat er iets van 150 mensen. die hebben daar. Uh, die zijn gehoord. Hè, die hebben een zegje hierover mogen doen. En dat was ook echt wel nodig. na die. Uh, na die periode, die tumultueuze periode. Ja. Uh, maar of die aanbeveling. die aanbevelingen. Het waren ook wel heel veel open deuren, moet ik zeggen. Maar meer inspraak. Hugo, had je meer inspraak toen? Ja, ja die kentering is al iets eerder gemaakt, denk ik. Die de. Na de teleurstellende resultaten is er van binnen al een hoop uh, veranderd. En, en uh, is dat gewoon een beetje al vooruitgelopen op het rapport. Het rapport bevestigt ook meer uh, wat al bezig was toen. Van Bram van Ooyik is bijvoorbeeld toen uh, 15 middagen lang met mensen gaan praten die teleurgesteld waren. Die uh, brief hadden gestuurd, mails of telefoontjes... omdat ze eigenlijk willen opstappen bij de partij. Gewoon mensen die ontevreden waren. Hij heeft geluisterd, hij heeft dat meegenomen. En vanuit daaruit zijn heel veel dingen veranderd. Heeft hij mensen binnen boord gehouden ook? Ik denk het wel. Hij, hij heeft echt uh, uh, de koers weer teruggebracht. En, en uh, ook de inhoudelijke stabiliteit. Mensen weten weer, beginnen weer te weten waar GroenLinks inhoudelijk voor staat. En, en dat begint weer over het voetlicht. En niet vernietigt het politiek talent van het jaar? Want dat denk ik ook, ja. ja. Zo is hij benoemd, hè? Zeker. Die prijs heeft hij gekregen. Is die roem terecht, Rolf Jan van Duin? Uh, Roefjan Duin. Sorry. Uh, de, uh, die prijs... Uh, nou, het is natuurlijk wat curieus dat een man van 59... inderdaad uh, het, het politiek talent van het jaar is. Bovendien was die prijs wel uitgereikt door de parlementaire pers. En uh, dat zijn inderdaad de journalisten die hier rondlopen. En die zien dat hij het inderdaad best goed doet. Uh, en hij is rustig en op het saaie af. Aan de andere kant weet ik nou niet of in Nederland... Uh, uh, Bram van Ooyek echt als een stemmenkanon uh, zou kunnen gelden. Uh, ik denk dat, dat, toch wel wat, dat, dat hij daarvoor toch wel echt iets te saai is. Je zou heel, heel onaardig kunnen zeggen: het komt toch niet slechter? De, de, absoluut. Dat, uh, als je van, de, van tien naar vier zetels gaat, dan uh, is het, uh, het makkelijker. Ja, dan, dan, dan kunnen er weinig nog af. Maar en tegelijkertijd, het ineens krabbelt wat op in de peilingen. En die, dat haal, is, uh, het is natuurlijk wel uh, grotendeels aan Bram van Ooy te, te danken nu dat we weer omhoog gaan. Hij heeft toch weer teruggebracht... wat we eigenlijk misten. Hij heeft natuurlijk een bijzondere positie... omdat hij ook aan de oorsprong van GroenLinks staat. Hij, uh, hij is al eerder Kamerlid geweest aan het begin... en je ziet gewoon dat hij de oude idealen... en waarden terug weet te brengen. En met zijn manier... Uh, voorlopig zeker intern iedereen... bij elkaar weet te brengen. En ook steeds meer naar buiten. Oh nee, absoluut hoor. Ja. Hij, doet, hij doet dat echt wel heel goed. Maar aan de andere kant... Als je kijkt naar de peilingen, daar, word, daar krabbelen ze dan op. Dat zijn één of twee zeteltjes komen erbij. Maar dat, dat moet je ook wel zien in dat de PvdA die verliest er 20 tot 25. En in dat licht is natuurlijk één of twee zeteltjes erbij... voor GroenLinks voor niet zo heel veel. Nee, ja, het, het is wel een, po een positieve koers die we hopelijk uh, voort gaan zetten nu. En je ziet gewoon dat het positief, uh, positivisme bij iedereen er weer is. Oh, hopelijk voort gaan zetten, dat is niet erg vertrouwenwekkend. Uh. Nou, nou, ik heb er wel vertrouwen in. En ik heb het gevoel dat dat, dat uh, bij iedereen zo is. Dat iedereen, ik, ik kan, als ik nu naar buiten ga, als ik weer aan de deur ga, dan kan ik trots zeggen. En dat is als anders geweest. Van ik ben van GroenLinks, hallo. En dan bel je bij mij aan, dan doe ik open. En dan zeg ik, ja, het zal allemaal wel, Hugo. Maar waar staat GroenLinks nou voor? En dan zeg jij. Nou, dan, ik zeg GroenLinks staat voor sociaal, staat voor groen. Uh, staat voor uh, betere thuisorg, staat voor werk. En die idealen, die vroeger, hè, dat sociale karakter, wat een beetje weggedreven is de laatste jaren, dat is inmiddels weer terug. Mm. En is dit een heel ander verhaal dan vroeger, Rolf Jan? Um, ja, Dan nou, je onder Halsema nou, ja, nou, ja. Um, is natuurlijk die meer vrijzinnige koers ingezet. En die, meer die flirten met het liberalisme. En dat, was, uh, dat deed heel erg goed onder de randstedelijke achterban. De wat hoger opgeleide GroenLinksers. Maar daarmee werd wel steeds meer afgedreven van de de oorspronkelijke uh, partij. En dat zijn natuurlijk die zijn veel linkser. Dat, zijn activisten, dat waren activisten, passivisten. Uh, en daarvan was GroenLinks een beetje afgedreven onder Hasma Hasma had natuurlijk zelf de kwaliteiten om dat uh, met haar charisma bij elkaar te houden. Maar dat had SAP helemaal niet. En wat daar ontstond was een partij in verwarring. En ik, heb, ik ben het wel met Hugo eens dat dat nu wel weer terug is. Er is wel een duidelijkere koers. En het is wel helderder uh, op dit moment waar GroenLinks staat. Maar of Van ooit de juiste man is? Nou, het, ik denk dat, die, dat het wel heel erg goed voor GroenLinks is om, om zo iemand te hebben die inderdaad misschien wel wat saai is, maar wel heel erg degelijk en, uh, en, en de rust kan terugbrengen in de partij. Dus wat dat betreft denk ik dat ze zich geen betere konden wensen. En misschien is Hugo <lacht> van Halder de nieuwe coming man. Hugo? Nou, oh, dat is nog toekomstmuziek. Ik ben nu bij het dwars bij de GroenLinks Jongeren bezig. En dat, uh, dat bevalt me goed. Dat, uh, je wacht nog eventjes. Goed, Succes daar. Daar uh, heb je nog wel een beetje nodig, toch, bij GroenLinks? Dat mogen we ja, nog wel zeggen. U, altijd welkom. Dank je wel. Hugo van Halder en politiek verslaggever Rolf Jan Duin. De Nieuwsbv. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Ik dacht dat we blijft het orkest. Hier aan tafel nog steeds Maurits Hendricks. Hij vertelde net over de veiligheid van sporters in Sochi. En we praten zo met Daredevils Tim Coronel, eh, Coronel en Rintje Ritsma. Zij waagden ze aan de Dakar-rally in Argentinië. Met, nou ja, laten we zeggen, wisselend succes. Dit is Radio 1. Nu het internationaal met Ewa de Jong. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev vallen de demonstranten en de oproerpolitie elkaar voorlopig niet aan. Ze zijn een bestand overeengekomen tot vanavond 8 uur. De oppositieleiders gaan praten met de regering. Op een centraal plein in de stad staan nog steeds veel mensen, maar het lijkt er rustig. Directeur Guido van Woerkom vertrekt bij de ANWB en gaf 15 jaar leiding aan de bond. Van Woerkom legt in augustus een functie neer omdat er de komende jaren grote veranderingen op stapel staan binnen de ANWB.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 En Utopia begon deze maand met anderhalf miljoen kijkers. Een duidelijke verklaring voor de daling is er niet. Dat is het nieuws op dit moment. Een update van de nieuwsbv.nl wordt gegeven, zoals elke keer naar het nieuws. Roelof van de redactie. Daar vind je vandaag op die onder andere Guy Verhofstadt. De Belgische oud-premier met die Rob de Nijs pleet. Hij wil graag voorzitter worden van de Europese Commissie. En dan moet je campagne voeren, want het gaat allemaal niet vanzelf. En er wordt een filmpje bij tegenwoordig natuurlijk. Guy Verhofstadt liet er ook eentje in elkaar knutselen. Eigenlijk voor intern gebruik, maar ja, dat lekt uit natuurlijk. Je hebt geen beeld nodig om dit filmpje op waarde te schatten. Let op hoe er subtiel met muziek wordt gespeeld. En op de ijzersterke quote die is gebruikt. Dank u allen voor deze unanimous beslissing uh, om uh, me te voorzien als je leider voor de volgende vijf jaar. Het is een lekkere jaren tachtig, rok. Het is allemaal zo knurrig dat de Britse krant The Telegraph zich afvraagt of dit het slechtste campagnefilmpje ooit is. Dan kennen ze de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen nog niet, zeg ik. Kiefer Hofstad schijnt overigens sowieso kansloos voor de baan te zijn. <coughs> Gezondheid. Op internet kun je alles kopen en nu ook een koe of delen daarvan. Op de site kopen Koe kun je aan een stukje cow-sharing doen... of rundlease lease hoe ik het wil noemen. De oprichter zelf legt het even uit. Op onze website koopt u samen met anderen een deel van een koe. Als de koe is volgelopen, dan wordt die pas geslacht. Alles wordt gebruikt voor dus in uw pakket zult u vinden stoofvlees, gehakt, hamburgers, worstjes... Rookworsten, hamburgers, leefpastei, ossenstaart, rollades, soepballetjes en een mergpijp. Mooi initiatief. Het is voor zo'n koe natuurlijk veel gezelliger om geslacht te worden als hij weet dat hij helemaal verkocht is. Waarom het nog meer heerlijk is om een koe te zijn, dat zie je op nieuwsbv.nl. Net als fijne Russische verkeersongelukken. Allemaal gratis en voor niets. Dat wil zeggen, je hebt er al voor betaald met je zuurverdiende belastingcenten. Dus ik zou kijken. Korreer Tim Coronel, en oud schaatser, Rintje Ritsma, net terug uit Argentinië beide, waar jullie meededen aan het Dakar Rally. Rintje, het was jouw debuut hè? En Tim, jij reed hem voor de zevende keer. In de Dakar Rally van 2014 gaat de boeken in als de zwaarste editie sinds jaren. En was dat ook zo? Is het zichtbaar? Nou, niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Alleen, ja, alleen, alleen er... nog een bruin over. Ja. We zijn er drie ja, dagen zo Het Nee, het uh, was absoluut de zwaarste. En uh, dat heeft vooral te maken met de ondergronden. En er werd veel meer gevraagd van, uh, van de techniek. Hoezo de ondergrond? Wat... Nou, je moet je voorstellen dat uh, je hebt bijvoorbeeld uh, maanlandschappen, hebt. Maar je hebt ook uh, maanlandschappen waar de derde wereldoorlog uh, heeft plaatsgevonden. Dus hele diepe graven, geulen en dat soort dingen. En dan wordt er meer van de techniek gevraagd. Van de auto eigenlijk. In Argentinië heeft bij mijn weten geen uh, derde wereldoorlog plaatsgevonden. Maar goed. Nou. Oh, plekken waar wij komen wel hoor, denk ik. Ja. Ja. Maar beschrijf het eens dan, want wat moet ik me voorstellen? Ja, de, uh, kijk, een, een, een weg kan vlak zijn. Een weg kan 10 centimeter grote uh, of diepe geulen hebben. Kan een meter diepe geulen hebben. Je kan afgronden hebben, stenen. Um, tussen het zand, stenen. Dus dat je ineens verrast wordt. En, dan, uh, ja, dan krijg je problemen met uh, het materiaal. En het landschap is een woestijn? Ja, het is een hele mooie, een prachtig landschap. kan ja? niet anders zeggen. Ja, ja. En hoeveel kilometer was het in totaal? Zou het geweest zijn op het moment dat je hem zou hebben uitgereden? 9000. En dat ging alleen door Argentinië? Uh, nee, Argentinië, uh, Chili en een uh, klein stukje Bolivia hebben de motoren ook uh, mogen doen. En dat zijn alleen maar etappes dan? Ja, dat zijn zeg maar uh, dagetappes. En per dag uh, doe je ongeveer 900 kilometer. En een gedeelte van die 900 kilometer bestaat ook uit een wedstrijd. En uh, onze wedstrijdetappes waren er rond de vijf, tussen de vijf en de zevenhonderd Kilometer. En dat is niet asfalt. Dus je rijdt niet even netjes naar Zuid-Frankrijk. Nee, je moet je voorstellen dat als je hier een rechte lijn naar Zuid-Frankrijk zet, dus dan heb je allemaal uh, ja, weilanden, loopgraven, je komt nog in Limburg wat, wat heuveltjes tegen, dat soort dingen. In één rechte lijn moet je dat allemaal trotseren. Je hebt hem voor het eerst niet uitgereden. Hè? Na tien etappes lag je eruit. Dan ga ik ja, zo verder op, Dan ga ik zo ja, verder ja. over praten. Maar Rintje, uh, door Tim ben je mee gaan doen. Hoe zit dat? Uh, nou, die, ja, die droom. het is toch wel een soort van droom geweest, uh, lag er al een tijdje. En uh, ja, ik had wel zoiets van, uh, deze moet je uiteindelijk een keer bijschrijven <laughs> in, het, uh, in het korte bestaan dat we hier zijn. Dit, dit, dit staat op je bucketlist, dit moet je ja, gedaan hebben. Ja, deze stond op de bucketlist en ja. uh, hij blijft ook staan, want we hebben maar twee dagen gedaan. Dus vroegtijdig eruit. Ja, lag er nog eerder uit. Ja, twee dagen, ja, wel heel zuur. En uh, dan is de teleurstelling is heel groot daar. En ja, vervolgens uh, blijft het dan van bivak naar bivak rijden. Maar kan je vertellen je dat ik. En dan moet geen, nog wel mee blijven dag. doen dan? Op het moment dat je eruit ligt. Nou, je, je kan keuze maken om naar huis te gaan. Ja, uh, Bij een vliegtuig, natuurlijk, in, in zo'n woestijn. Um, wij, hadden een, uh, wij zaten in een vrachtwagen die heel veel onderdelen heeft. En die onderdelen die moet, die, die moeten eigenlijk van bivak naar bivak. Dus wij zijn met die vrachtwagen gekomen en hebben ook de keuze gemaakt die, vr, die vrachtwagen uh, te blijven rijden naar, het, uh, naar ja, de finish. Want even voor de helderheid: jij was eigenlijk een soort ANWB, hè, onderweg? Uh, wij waren snelle assistentie in de wedstrijd. En dus wij moeten uh, van de zes wedstrijdtrucks die in het team zaten... Uh, moesten wij achter de achterste auto sowieso blijven. Daar mochten wij niet voorbij. En als die pech heeft, dan, uh, dan zijn wij degene die de onderdelen mee hebben. En dan uh, kunnen we gaan sleutelen. En waarom kun je dat nou uitleggen? Uh, wij moesten een, een turbo vervangen bij een, bij een team, uh, teamgenoot... En uh, dan ben je toch wel uh, ja, rond de twee uurtjes bezig. Want het is al rond de 40 graden plus uh, in Argentinië waar het gebeurde. En zo'n turbo, uh, ja, die is, uh, die is eigenlijk wit heet. Dus daar kun je de eerste half uur er eigenlijk niet aan zitten. En uh, ja, doordat het, uh, het zoveel tijd kost om een turbo te vervangen... en eigenlijk die dag uh, we ook vrij laat starten... Rond, rond een uurtje of drie, half vier geloof ik pas... Mm -hmm. begon het stukje wedstrijd van die dag. En dan uh, aan het einde van de dag de duinen. Ja, en dan kom je in de duinen en dan wordt het, begint het langzaam donker te worden... En bij licht in de duinen, dan zie je heel goed relief en diepte... en kun je zien waar je naartoe moet. Maar in donker, in een duinen en het waren zwarte duinen... dan zie je helemaal niks. Maar op het moment dat jij er dan uitlicht met je auto... En wat deed je in die auto? Stuurde je of niet? Nee, ik was navigator. Je was navigator. Op het moment dat jullie auto eruit ligt... dan heeft dat team dus geen ANWB-service meer? Nee, op dat moment heeft het team inderdaad geen ANWB-service meer. En de, de volgende dag, ook meer, de dag en... daarna ook niet meer? Nee, nee, Nee, nee, nee. Dus die moeten het dan op eigen houtje gaan opknappen? Ja, dat klopt, ja. Is wat. Ja, dat, dat is heel erg Balen altijd. Een snelle assistentie, dat is eigenlijk waar je altijd op rekent uh, als rijder. En waarom uh, zijn die duinen zo zwaar? Nou, uh, doe je oogjes dicht. Doe, maar. Ja, doe je handen er nog eens een keer voor? Zo zwart is het. Maar dat is alles. Dus je moet je voorstellen, als je omhoog rijdt op zo'n duin... dan maak je natuurlijk vaart, maar je weet natuurlijk niet wat achter die duin zit. Maar ja, als het zo donker is, dan zie je ook niet waar op een gegeven moment de grond ophoudt. Ja, en dan met een truck is dat heel vervelend... want het uh, gewicht ligt heel hoog en dan val je heel snel om in de duinen. Dus daarom, meestal in de nacht vinden trucks het niet leuk om in de duinen te rijden. Maar zo, jij zat in een buggy. Ja, dat is een feest in ja, de duinen. In, in je eentje is dat... Ja, ja, ik ben zo gek. Hoe zwaar is dat? Uh, nou, eigenlijk is het niet zo zwaar. Het is maar hoe je uh, met de normen en waarden omgaat... die je op dat ogenblik uh, krijgt van de natuur en van de techniek. Wat bedoel je? Uh, nou, in 2010 was ik de eerste man die hem ooit in zijn eentje heeft gehaald. Uh, in de 32 jaar dat Dakar toen bestond. Uh, en dat is puur door economische redenen zo gekomen. Ik wist niet dat dat überhaupt zo was. Ik vond het gewoon leuk om een keer in mijn eentje te doen. Ik heb hem een keer met mijn vriendin gedaan, een keertje met mijn tweelingbroer. Ik denk, ja, nou ja, dan ook maar een keer met mezelf. En uh, nou ja, het, is, het is niet zwaar. Het is, uh, je moet gewoon de dingen doen... Zoals ze zijn. En, uh, maar je, maar je, je bent alleen. Dat betekent ook dat je alleen slaapt. Uh, je zal maar niet zo heel veel slaap krijgen. Nou, dat is zeker natuurlijk. Je kan, er kan iemand <laughs> naast je komen te staan. Of ook in zo'n buggy. Ja, nou, nee, er zijn hier ja. niet zoveel gek die dat doen. Dus, uh, <laughs> nee, um, nee, je hebt heel weinig slaap. En um, heel veel mensen vragen ook wel eens, Tim, hoe hou je dat dan vol bijvoorbeeld? Ja, ik zie ja. Le Dakar. En dat is veertien dagen Eigenlijk als één lange dag. En het is eigenlijk een adrenaline rush waar je in zit. Dus je, dus je blijft wel bij de tijd. Je slaapt wel een beetje, neem ik aan, toch? Jawel, jawel. Ja. Paar als, je, per nacht. als je een beetje geluk hebt, dan maar mag is, je er zes van maken. Hoe ziet zo'n buggy eruit eigenlijk, zo'n buggy? Euh, onze buggy bouwen wij zelf in Nederland. Dat is eigenlijk een, een soort, ja, ik noem het de F16 op wielen. Het is gewoon een buizenframe met een, met een motortje erin. En um, ja, zo min mogelijk onderdelen, want ja, alles wat erop zit kan ook stuk gaan. Dus um, ja, het is heel primitief. Een soort snelle kinderwagen. Ja, hele snelle kinderwagen. Ja. Ja. Maar Maurits Hendricks hier nog steeds. Zou u hier aan mee willen doen? Ik kijk even nu, ik denk, ja, dat is wel wat voor meneer Hendricks. Nooit over nagedacht. Uh, ik, het lijkt mij fascinerend om, uh, om op zo'n plek... waar je anders helemaal niet komt, uh, waar ook gewoon verder helemaal niks is... Uh, Direct met de natuur te overwinnen, ja, dat, dat, dat stuk trekt mij zeker. Ja. Ik zou niet? wel om me heen willen kijken, dat zou ik lastig vinden. Ja. Ja, dat dat ik zou wel een idee zo willen hebben van, ja, waar, waar ben ik dan? Waar? Dan moet je goed gewoon voorbereiden. Dat is je waarschijnlijk is dat toch... is dat onverstandig. Ja. Ja. Ja. Nou, ik, ik moet zeggen, ik, ik kan ook wel echt genieten van de omgeving hoor. De duinen en de natuur. En, ik heb wel s'nachts in de duinen gestaan. Dan loop je gewoon naar zo'n duintop en dan kijk je om je heen en dan. Ja, dan Weet je dat je ja, nog 3,5 uur moest hebben, maar dan zie je niks. Maar ja, het is wel mooi. Het is, het is rust. Het is iets anders dan onze westelijke maatschappij. Ja. Op een gegeven moment stond jij stil, helemaal alleen, midden in de woestijn. Want je was tegen een boom aangereden. Hoe krijg je het voor elkaar? <laughs> Eén boom in, in de hele woestijn. <coughs> ja, het grappige was, dat vroeg ik mezelf ook af. Ja. Ja, hij stond er. Ineens. Um, uh, handen voor ja. de ogen ogen dicht. Ja, ja, nou, nou, wat je eigenlijk doet als rijder is uh, in het zand is het heel erg uh, moeilijk om erheen te komen. Dus je probeert altijd de harde plekken van de woestijn te vinden. Dus dan zoek je de, eigenlijk de donkere plekken op waar gras groeit of boom. Want daar, daar, daar is de ondergrond hard. Ja, en daar, uh, ja, ik wilde op de harde ondergrond, en toen ging ik ineens een in boomtop. En heb, dat heb je wel gefilmd. Gelukkig voor de radio praten je daar ook nog bij. Er stond een boom in de woestijn. En uh, ik sta er een beetje op en met mijn wieltje vast. Nou, ik sta helemaal alleen. Dus ik heb wel alle een kabeltje klaarleggen. En ik probeer het zelf ook nog even met een paar plaatjes. En dan uh, ja, hopen we weer door te gaan. Lekker handig, Tim. Nou, een mooi filmpje. Ja, ja ik was een beetje niet uh, trots op mezelf eigenlijk. Ik heb ja. er geen fluit van gezien, want NieuwsBV.nl en Radio1.nl... Uh, zit even met een grote vertragingsfactor, maar dat filmpje komt eraan. Ja, maar wat ja. deed je vervolgens? Nou, uh, gelukkig kwam er een andere deelnemer ook aan. En uh, ja, die gaf me even een klein rukkie... zodat uh, mijn wieltje niet meer in de lucht stond. En dan... Uh, ja, dan kon ik alles weer opruimen. Ah, dus je, en kon je, ik je weer rijdt door. gewoon achter elkaar aan. Er komt gewoon een ander weer langs. Nee, eh, dat hoop je wel. Je gelukkig hebt, wel. Ja, ja, je hebt in principe een, een bepaald roadboek die je moet volgen. Dat zijn bepaalde kapkoersen. En dat is een corridor, dus eigenlijk een breedte van twee kilometer... waar je tussen dient te blijven. Dus ja, als je een beetje op de goede route zit... dan, uh, ja, dan komt er wel eens iemand langs. En Rintje, jij met die ANWB-servicewagen, rij jij dan achteraan? Uh, nee, wij starten niet achteraan. Tenminste, dat hangt, uiteindelijk hangt het van het dagklassement af na een aantal dagen. dan gaat het op een gegeven moment gewoon door elkaar heen. Ik geloof dat na een aantal dagen starten de vrachtwagens ook gewoon tussen de, tussen de personenauto's. En word je niet gek van al het gehobbel als navigator? Ja, toch viel dat heel erg mee. Dat dacht ik in het begin ook, dat dat heel zwaar zou zijn. Maar ik heb eigenlijk totaal geen last van mijn lijf gehad. En natuurlijk maak je klappen. Maar uh, ja, de, de veiligheidsvoorzieningen in, in, in de vrachtwagen... die zijn ook goed. Je zit goed ingesnoerd in de riemen. En die, je moet ook goed ingesnoerd blijven. Maar ja, ondanks dat hebben wij toch een, uh, iemand in het team gehad... die waarschijnlijk niet zo goed ingesnoerd uh, zat in de vrachtwagen. En ja, die brak helaas toch zijn rug. Zo. Dus dat, dat, is, uh, dat is wel mogelijk. Hoe nou. is dat daar nu mee? Gaat op zich naar omstandigheden, gaat goed. Hij is weer in Nederland, uh, corsetje om. En, uh, maar goed, daar ben je natuurlijk even mee, uh, mee onder de pannen... voordat het weer hersteld is. Maar er zijn ook drie doden gevallen. Hè? Er is een uh, Belgische motorrijder, Erik <kuggen> Ballant. Die kwam op het leven tijdens de zesde etappe. En twee journalisten vielen in een ravijn. Maak je dan vaak onverantwoorde risico's, neem je die, uh, tijdens het rijden? Mm, ik heb deze discussie wel vaker gehad, eigenlijk. Ik, uh... Nou ja, ik ben goed. natuurlijk al een paar jaar hiermee bezig. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Um, mensen zeggen ook wel eens van Tim: denk je wel eens aan thuis onderweg en neem je niet te veel risico. Ik zeg het maar zo. Um, als er nu mist op de snelweg is, ga ik ook niet 200 rijden. He? Ja, maar kennelijk doen wat mensen wat dat wel. Dus... Dat doe ik niet. Ja, en sommige mensen doen dat wel. Wil ik niet bij beoordelen dat deze Belgische coureur dat heeft gedaan, want dat was inderdaad niet het geval bij deze manier... Deze meneer die die is toevallig ergens onder een boom gaan zitten. En door oververhitting is hij, heeft zijn lichaam het helaas begeven. Deze man die reed al, geloof 23 jaar le Dakar. Dus hij wist precies waar hij mee bezig was. Alleen het lichaam die deed het nu even niet meer. Rintje, zware tocht zo te horen. Ja, het is heel zwaar. En met name de warmte, dat valt heel zwaar. En dat, dat is eigenlijk wel... Het meest vermoeiend en ja, ik moest ook wennen aan het, uh, aan het weinige slaap... wat, uh, wat je er meteen al hebt. Ja, als je dan etappes hebt waar je s ochtends vroeg binnen gaat komen... waar je snel even wat, uh, wat schone kleren aan gaat trekken... en dan meteen weer naar de staak moet en dat je helemaal niet slaapt... Ja, dan ben je s'avonds echt gesloopt. Dit is een Olympische sport waard? Nou, er zit natuurlijk wel dat extreme de, en, en die grens opzoeken... Maar vooral ook zorgen dat je niet over de grens gaat. Want dat, dat hoor ik er ook wel in. Ja, dat, dat is ook topsport, ja. ja. Dat is hetzelfde. Ja, maar goed, voorlopig nog geen olympische sport, hè, dit? Uh, nee, autoracen auto zal niet snel olympisch nee, worden. Dat het te veel met, met auto's te maken heeft en met machinerie... en dat zou te veel kunnen beïnvloeden. Ja, ja, ja. het gaat daar echt om de, de, ja, de, puur de, de menselijke prestatie. Maurits Hendricks, Rintje Ritsma en Tim Cornel, Kom zo bij jullie terug. De nieuws De Nieuws-PV het kabinet wil dat ouderen en gehandicapten langer zelf thuis blijven wonen. En dat deze mensen dus minder snel naar een verpleeg- of verzorgingstehuis gaan. Maar de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur die heeft zorgen. Het rapport is zojuist gepresenteerd en NOS-verslaggever Marcel Bril is daarbij. Marcel, welke zorgen zijn dat? Ja, dat zijn uh, zorgen die gaan over de uitvoering dat het allemaal te snel gaat wat het kabinet wil. Want, zo, zeggen ze, uh, zo zegt de raad, het is heel erg goed. Want mensen willen het zelf ook graag dat mensen als ze oud zijn gewoon thuis blijven Wonen. Maar vanaf 2015, dus vanaf uh, volgend jaar, uh, gaan allerlei maatregelen al in die ervoor moeten zorgen dat die mensen dus thuis uh, moeten blijven wonen. Ja, en dat gaat wel heel erg snel. Uh, zo is de conclusie van de Raad. En ik heb zojuist eventjes de schrijfste van het rapport uit de presentatie die nu nog bezig is getrokken aan Amieke Nijhoff om te vragen welke problemen er dan heel concreet ontstaan. Als je slechter been bent, is het moeilijk om de trap op te komen. Dan wil je toch, kan je niet meer bij de douche komen. En zijn er toch soms wel forse aanpassingen in huis nodig. Variërend van een traplift of uh, uitbreidingen gelijk vloers. Die het mogelijk maken om op je plek te kunnen blijven. En een goede zorg te ontvangen. Daar is eigenlijk te weinig tijd voor op korte termijn. Om dat allemaal goed te regelen. Daar is te weinig tijd voor. Om dat allemaal op korte termijn. Voor de groep waar wij hierover praten. In totaal toch wel zo'n 12.000 mensen per jaar. Die niet meer naar die verzorgingstehuizen kunnen. Om dat op te vangen. Wat uh, adviseert u het kabinet? Uh, wij adviseren het kabinet uh, om uh, uh, hier en daar waar het nodig is... en waar ook aantoonbaar is, niet in, uh, om wat meer tijd te gunnen... aan partijen, uh, gemeentes, corporaties, zorgaanbieders... om tot goede oplossingen te komen die uh, uh, wel gerealiseerd kunnen worden... zonder al te veel uh, kleerscheuren. In 2015 moet er heel veel veranderd worden. Dit is daar een onderdeel van. Zegt u eigenlijk, stel dat uit... Nee, niet in algemene zin. Wij denken dat de beweging een hele goede is. En dat zou ook het enthousiasme wat er op grote delen eh, al in de stad en in de wijk bestaat, eh, enorm negatief uitwerken. Maar we zeggen ja, maak er geen eenheidsworst van. Kijk gewoon met verstand en bied ruimte om eh, daar waar het echt nodig is, gewoon wat meer tijd te nemen. Want uiteindelijk zijn het maatschappelijke kosten. We kunnen heel stoer doen en heel veel faillissementen veroorzaken. Maar eh, wij laten onze oude mensen echt niet op straat staan. Dus linksom of rechtsom, moet dat toch gewoon betaald worden. Ja, Marcel, mevrouw Nijhoff heeft dus adviezen aan het kabinet. Heeft het kabinet al gereageerd? Jazeker, want het kabinet had er zelf om gevraagd. Dus dan zijn ze ook wel zo uh, chic om hier te verschijnen... en het in ontvangst te nemen. Staatssecretaris Van Rijn, die over de langdurige zorg gaat... die ziet dit rapport als een ja, soort van bevestiging... dat hij flink bovenop moet gaan zitten om het allemaal voor elkaar te krijgen. En dan was er ook nog minister Blok, die gaat over wonen. En ik vroeg aan hem wat hij gaat doen met het rapport.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 en verbouwd gaan worden? Op een heleboel plaatsen gaat het goed. Het is natuurlijk zo dat uh, zeker woningcorporaties... gewoon een regulier groot onderhoudsprogramma hebben... en daarin meenemen dat woningen ook leeftijdsbestendig moeten worden. Maar bent u bereid, als het nodig moet zijn, om de portemonnee te trekken? Om die mensen goed te laten wonen? Het is zo dat er uh, al ontzettend veel geld geïnvesteerd wordt... en ook kan worden uh, door woningcorporaties... in het kader van hun gewone onderhoud. Nee, hè, is het antwoord. En eh, de, de, als de komende weken blijkt dat er een groot financieel eh, probleem is... dan ga ik daar serieus naar kijken. Maar eerlijk gezegd in het rapport wat ik gekregen heb... staat niet bovenaan, we hebben te weinig geld. Dus het zou mij verrassen als dat nu opeens wel naar, naar boven borrelt. Maar ik ga het afwachten. Afwachten, onderzoeken, lezen, praten... voordat er echt concrete maatregelen genomen gaan worden. Marcel Bril, dank je wel. De film Dallas Buyers Club die gaat vandaag in première. Het is het waargebeurde verhaal van een patiënt met HIV die tot het uiterste gaat om de juiste medicijnen te krijgen. Matthijs Klein is presentator van Veronica Film en onze vaste film- en serie-deskundige op de Donderdag. Jij hebt alle ins en outs voor ons. Dat hoort ja, ook zo natuurlijk. Dat klopt, ja. dit is uh, nou, de meest bijzondere film die deze week gaat draaien in de bioscoop vanaf vandaag. De Dallas Buyers Club, geschreven in 1985, een oppervlakkige homofobe cowboy uit Texas die krijgt te horen ineens dat hij AIDS heeft terwijl AIDS was natuurlijk toen nog heel erg de homoziekte. dus hij zegt dat kan helemaal niet maar ja het is wel zo en dan op een gegeven moment geeft hij eraan over ook omdat hij een hele aantrekkelijke verpleegster heeft en die zegt je hebt nog 30 dagen te leven maar je krijgt een heel goed medicijn totdat hij hoort dat het medicijn zit natuurlijk nog schrijf in 1985 zoals ik zei in de experimentele fase dus krijgt hij nou wel of niet dat medicijn, want er zijn natuurlijk ook placebo's... om te kijken of dat aidsmedicijn wel werkt. Hij pikt dat niet en dan gaat het land in om te zoek, om op zoek te gaan naar dat medicijn... en dat te smokkelen naar Texas. En daar leert hij het echte leven kennen. Een leven van hoop, liefde, naast de hulp en transseksuele prostitutie. Mr. Woodruff, u tested positive for. HIV. Have you ever used intravenous drugs? Have you ever engaged in homosexual conduct? Homo. Homo. You, you say homo? You made a mistake. Mm -hmm. That ain't me. Mr. Woodruff, we estimate you have 30 days left. And news flash, y'all. Yeah. ain't nothing out there can kill Ron Woodruff in 30 days. They're drugs. They just released their testing and I know this hospital's one of the size I need it. It doesn't work that way, Mr. Woodruff. En die Mr. Woodruff, Matthijs, die heeft dus echt bestaan. Ja, die heeft echt bestaan, Ron Woodruff. Hij wordt gespeeld door Matthew McCann. En die kennen we natuurlijk allemaal als die hele mooie uh, zonnebankbruine jongen... die in mm -hmm. elke cliché romkom uh, liet er geen moment om een nut... om zijn t-shirt uit te trekken, om zijn uh, apps te laten zien. Maar uh, nu, is hij niet eens, nu is hij ineens 25 kilo afgevallen. Hij ziet er niet uit, is broodmager en wordt ineens serieus genomen. Hij heeft een Golden Globe gewonnen vorige week... en is ook genomineerd voor een Oscar. Dat zijn dingen die hem nog nooit zijn Ja, ik heb hem natuurlijk. laatst in Mud gezien. Daar, ja. Dat is ook een serieuze rol. Daar ging hij al een beetje de serieuze kant op, maar was hij natuurlijk wel een beetje die stoere man. Dat was ook een hele vette film. Maar nu laat hij echt zien dat hij helemaal zijn uiterlijk niet nodig heeft. En nog sterker nog, hij is, hij is verschrikkelijk om te zien. En daardoor komt hij extra hard binnen. En um, ja, hij wordt, hij wordt genoemd hè? ook voor Oscars, voor, voor, de, voor de prijzen. Ja, en hij niet alleen. Ook Jared Lido. Ken je Jared Lido? Ja, dat is een beetje een vervelend Ik mannetje. Ja? Oké, okay, Jared, vind je dat een vervelend mannetje? Een nou, hij is voor mij een van mijn helden. Heb je hem ontmoet dan nooit? Nee. Nee, je vindt het vervelend omdat hij zo knap is. Nee, dat leg ik je later wel eens uit. Oké, leg me straks maar nee. uit. Gerrit voor mij is hij een van, van mijn helden. Ik kende hem uh, van vroeger uit mijn puberteit van een serie... waar ik altijd naar keek. Als ik uit school kwam, was hij de mooie jongen van de school. Hij is een beetje Heath Ledger, zo is hij, daar vergelijk ik hem me altijd mee. Hij die is begonnen in van die zoetsappige dingetjes... en nu ineens haalt hij alles uit zichzelf. Uh, maar uh, behalve dat hij een enorm goed acteur is, dat vertel ik je straks... kan hij ook nog eens heel goed zingen. de rockband 30 Seconds to Mars. Daarmee, hij is de zanger daarvan, heeft hij enorm veel prijzen mee gewonnen. MTV Awards, Enemy Awards, Billboard Music Awards... Maar als acteur heeft hij nooit echt een serieuze prijs gehad. Wat ik heel gek vind. Want wij kennen hem als die hoofdrolspeler als Requiem for a Dream. Dat drugsdrama. Hij speelt een heroïne-junkie. Zijn vriendin oh. zit aan de cocaïne. Oh, ja. Zijn moeder zit aan de afvalpillen. Ja. Hij daarvoor is hij compleet uitgemergeld. Zo mager zo, zoals Matthew McConaughey bijvoorbeeld nu. Maar voor een andere rol, Chapter 27. Waarin hij de moordenaar van John Lennon speelt. Mark Chapman. Daarvoor kwam hij juist weer 30 kilo aan. Hij werd zelfs zo zwaar dat hij niet meer kon lopen. Dus buiten de opnames om zat hij in een rolstoel. Wegen de jichten aan zijn het als gewicht. En dat deed hij door elke dag gesmolten Ben Jerry's ijs... gemengd met sojasaus en olijfolie naar binnen te gieten. I was like, oh my god, how am I ever going to gain 20 pounds for a part? And then I began every meal, every snack, every time I had to force feed myself... I began that process as full as I've ever been full in my entire life. I've gained 67 pounds and I, I was, you know... Uh, I think it was shocking to learn what you're capable of, you know, how far you can go. 30 kilo aankwam hij. Ja, ja, een prestatie, zegt hij, die hij zelf nooit voor mogelijk had gehouden. Ja. Um, maar nu, echte erkenning kreeg hij nou ook weer niet. Echte he? erkenning kreeg hij ook niet. Nou heeft hij ook die Golden Globe gewonnen en is genomineerd als acteur voor een beste bijrol. Dingen die hem weer niet overkomen zijn. Dus deze film is voor deze twee mooie boys die ineens uh, compleet zich laten gaan. Jared Lido bijvoorbeeld, nu, die is weer compleet afgevallen en die speelt nu een... Transgender die tippelt en aidsverslaafd is. En dus die homofobe cowboy eigenlijk laat zien dat homoseksuelen, transgenders, transseksuelen, dat die gewoon bij het leven houden en bij het leven horen. En dat maakt deze film een film die jou diep in je hart raakt. En dat, is, dat is wat ik soms ook een beetje de moeite die ik met hem heb. Het is een beetje een aansteller. Als oh. je dan zijn prijs komt ophalen bij een voor zijn benzen... En dan denk ik, ja, ja, doe maar. Maar dat mag toch ook? Als een beetje, Uitkenning mag is dat. toch leuk? Ja, joh. Rintje Ritsma, wie moet in Sochi de vlag gaan dragen? Een Nederlandse vlag. Uh, ja, sowieso is het niet aan mij. Uh, dus ik, uh... Nee, maar dat weet ik. Maar ik luister heel graag ja. Ja, kom aan. <laughs> Nou, Rinsen. Ik denk dat, uh, dat Tuit het een, uh, een end in de aanmerking komt. Voor die, uh... Wie gaat in Sochi de Nederlandse vlag dragen? Ja, daar, daar hou ik me mee bezig, dat klopt. Ja. <tie> is Tuit het inderdaad de aangewezen persoon? Nou ja, goed, kijk nou even naar, naar wie er allemaal in die ploeg zit. Uh, ja. Daar zitten prachtige sporters in die, die heel veel hebben laten zien. Noem er, eens er drie. Zitten ook, die de vlag zouden kunnen zitten ook hele uh, jonge uh, debutanten bij, die nog nooit in de Spelen zijn geweest. Ja. Maar volgens mij ook hele uh, goede kansen hebben op mooi succes. En dat is nou het leuke van Chef de Mission zijn. Dat mag je uh, in je eentje beslissen. En, uh, en er wordt dan een moment gekozen dat je daarmee naar buiten en komt. En daar is had dat ik moment, niet... dit moment voor gekozen. Ik ga zondag naar Sochi en dat zal uh, in, de, in de dagen vlak voor uh, de openingsceremonie zijn. En niemand adviseert u daarin? Ook niet meneer Ritsma? Uh, uh, nou, laat ik zo zeggen. Uh, ik, ik luister naar een heleboel mensen. Dus uh, maar ik niet. overleg het. Uh, ik nee, maar dat ja. meen ik echt. En uh, iemand als Rintje, die, uh, die, nou ja, die, die hoeft uh, geen, geen introductie uh, daarin. Uh, oh, Lim zelf uh, succes gehad. Ja, dat, dat, dat telt, die meningen die tellen. Dus uh, ik zou zeggen uit ze. Is, is het een zwaar uh, vak? De vlag dragen... voor het Nederlands team? Nee, het is, een, uh, het is een eer. Ja, dat sowieso ja, natuurlijk. Ja, maar dat bedoel... is niet, het is niet zwaar. Ja, nou, nou, er zit toch zo'n zo, zo, zo stok aan? Dan... Nee, nee, dat valt allemaal mee. Ja, en het, het wordt goed geregeld dat je niet uh, te lang op je benen staat. En, uh, ja, zoals dus sporter is het, uh, is het alleen maar mooi en kan zorgen voor een hoop inspiratie om, uh, om tot hele mooie dingen te komen op de Spelen. Tim Coronel heeft natuurlijk alleen maar vlaggetjes aan zijn auto hangen en voor de rest helemaal niks. Nou ja, ik zou hem ook wel willen dragen hoor, <lacht> maar ik kom er niet voor in aanmerking. <lacht> Kwalificatie! <lacht> ja. Heeren. Heeren, goed dat jullie er waren hier. Rintje Ritsma, Tim Coronel en uh, chef de Michon Maurits Hendricks. Veel plezier ook daar vooral. Heel goed dat je dat ziet. Zouden we dat nou nog vooral, even vergeten? Laten we dat vooral met ja. z'n allen in de gaten houden. Goed ja. dat jullie er waren. Zometeen één vandaag met Suzanne Bosman en Jan Mom. En de Nieuwsbv vind je uiteraard ook op Facebook en op Twitter. En natuurlijk op de eigen site, BV.nl.